Tante Dora dweept de laatste tijd nog met het Oude Testament. Nou, daar zal geen nacht zijn en ze zullen geen kaars noch licht ter zon van nodig hebben, want de Heere God verlicht ze. Openbaring 22,5. Aardig, maar een tikje afgezaagd. Wat denk je van Jesaja? Want de Heer zal u tot een eeuwig licht wezen en de dagen uw treuring zullen een einde nemen. Nee, nee, nee, toch maar Zacharia, want zo was het. De avond was donker, maar Tante Dora zag het licht. Ze is je anders lelijk ontsnapt. Ja, twee keer heb ik haar de laatste sacramenten gegeven, maar ze wist het altijd beter. En misschien wist ze het ook beter. Oh nee, beslist niet. Handelingen 20, 28ste vers. Uh, wat bedoelt u? Wat staat daar? Na, na, na, na, na, Weet u dat niet? Oh, uh, ja, ja, wel. Uh, eens kijken, hè. Uh, Handelingen 20, zegt u? Uh, het jongen is geen erg bekende, zeg. Dus, uh, <laughs> Gij brengt vreemde dingen voor onze ogen. Fout! Dat is handelier 17. Was dat was tante Dora? Dat was je herinnering. Eeuwigheid is onbegrensd. Daarom vloeien verleden, heden en toekomst in elkaar over. Tot één reusachtigheden. Betekent dat dat je me ook de toekomst kunt laten horen? Hallo? Wat, wat, wat was dat? Over vijftig jaar ben jij 84, Erik. Haal ik dat? Word ik. Word ik 84? God, ik wil wel. Tja, ik wil zo oud worden als tante Dora. Maar haal ik dat? Laat God me zo lang. Hallo? God, soms vraag ik me af of veel bestaat, of een engel bewaardiging. Geen kinderdroom is. Soms denk ik dat, dat jij ik bent. Is dat u koud te vatten, kapelaan? Oh, daar doet. Oh, je maakt me aan schrikken. Slecht geweten. Ja, de enige weg naar wetenschap. Nee, ik was aan het mediteren over mijn preek voor morgen. Ach ja, ja, is van de oude dame. Ja. Ik neem aan dat u voor dit soort gelegenheden een vast repertoire heeft. Zoals ik wonderolie tegen hartlijvigheid en aspirine tegen hoofdpijn heb. Ja, nou, maar ik zou de overgang naar het eeuwige leven niet met hartlijvigheid willen vergelijken, doctor. <laughs> Mutatis mutandis kapelaan. Een uh, trekje Corinthiërs bij een trouwpartij en een uh, stukje openbaring bij een begrafenis. U bent goed op de hoogte, maar uh, u gebruikt toch ook wel andere medicamenten dan uh, aspirine en uh, wonderolie? Oh, maar natuurlijk. Onze Bijbel is net zo dik als de uwe. En dit verschil dat uw oude testament mij beter ligt. ...en de medische wetenschap vooral de laatste jaren tot nieuwe ontdekkingen is gekomen. Dankzij knapen als pasteur, koch, Semmelweis... Rijdt u met mij mee? Oh, ja. Mijn auto die staat onderaan. Ik vind dit hoge berg de turist kant voor een motorvoertuig. Is er dankzij uw evangelisten nog nieuwe hoop voor Klaasje Wening? Klaasje Bonte bedoelt u? Dat is in gods kapelaan. Ja, maar uh, wat, uh, wat denkt men ervan in Leiden? Wat vertelde mee eens uitgebreid, kapelaan, wat boer vonken. ...de afgelopen zaterdag allemaal bij u gebiecht heeft. Ja, maar dat mag ik u toch niet. Oh, pardon. <laughs> ja. Komt u nog wel eens bij slangen? Oh, een paar weken geleden nog. Waarom? is hij ziek? Nee, zijn propere vriendinnetje. Slot Marieke? Erg? Ja. Dat weet ik niet, hij weigert me binnen te laten. Hij zegt het liever zonder mij maar met God te doen. Ja, maar als, als hij u niet binnen liet toe, weet u dan dat ze ziek is? Nou, ik werd gewaarschuwd door uw formidabele dame de van een branden... ...die blijkbaar wel binnen mocht. Ja. Waar, waar is uw hond? Kapelaan van den Branden was van mening dat ik mijn hond niet voldoende onder appel had. Ja, hij dacht 14 dagen nodig te hebben. Kapelaan van den Branden heeft wel van hinderlijk veel dingen verstand. Hij <laughs> heeft in een uurtijd van die trage vehikel een duivels projectiel gemaakt waarmee ik nog nodig mee durf te rijden. Durft u mee? Oh, ik vertrouw op God. <laughs> Vermetel vertrouwen, kapelaan. Zo Wacht ja. ja. eens dus even Wat kapelang van de branden kan Dat kan ik ook Start u even Waar? Dat, dat metalen knopje op de grond Dan neemt u voet, oh. met uw voeten op trappen, flink hard. Ja, ja. Goed zo. Hey, stop op de kruik! Stop op Het rechter Stop! Rijm er allemaal! Rijm er! Ik heb nog een pot water op het vuur staan voor een eten kruik, maar daar zit toch wat in, in die kruik. Eerste zoek, die krijg je bij vroemen in de keizeren niet beter. En als u het over, dan lees ik u weer voor uit het boek van de kapelaan. de kleine Johannes. Zing nog maar eens wat. Mijn stembanden zijn verdord net als de appelenboom in de tuin. Zing van De zon houdt op te schijnen. De zon houdt op te schijnen. Zij heeft haar dak volbracht. Nu gaat het licht verdwijnen Nu daalt de stille... Nou, hoor je nou? Een stem als een potscherf waar Jobse weer mee krabbelde. Ja, net zo'n stem. Als die smid uit Utrecht. Je weet wel waar meneer Pastoor een partefon praat van heeft. Sjaak Urlis. Oh nee. Eet maar liever. Wat nou, zingen heb jij geen verstand. Die Urlis is een helder tenor. Jozef Aurelio, die zal je bedoelen. Ja, nou die. Wil uit daarin mijn twijf? Mijn eigen slot, Marieke. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Als ik lach, doe ik het zeer. Wat? Hier. Zal ik dat weg? Echtje zoek. Want ook ah. Lekker. Ja. Waarom? Ja. Ik. Dan maak ik nog een klak. Jij moet ook eten. <laughs> Ik kom niks te kort. Bos Wieners, kom eens. Hier heeft ze toch geen spijt van, van ons. Het is de beste tijd van mijn leven. Ik ga op voor mijn rond. de je dat je nog een hoop oude rotzooi van Tantadora hebt klaarstaan. Oh, maar dat kan je toch niet doen? Ze staat zelf nog boven aarde. Ik ga enkel even mijn leedwezen betuigen naar de begrafenis. Om het warm te houden, anders raakte toch iets voor geen boek. Na de begrafenis ga ik vast en zeker mee. Niks. Jij blijft in je nest. Wat geen Doe je duffel lang. Mijn oprechte deelneming van de scoor Passeren drukwekkend. Ja, Mijn op te... is toch nog onverwacht gekomen, dank u, meneer Wolgaard. Erg onverwacht. Ja. Mijn oprechte deelneming, niet ja, Is toch nog onverwachts gekomen. Dank u, meneer Wolgaard. Erg onverwacht. Mijn oprechte deelneming, daar toch. Ik ook een moeilijke dag. Dank u, ja. Erg moeilijk. De meest rechts, die kleine ronde, dat is de gas. Ja. Die grote links daarvan is de voetrem. En links daar is de koppeling. Hoe kon ik dat weten? Wat heb je dan gedaan, die hele heuvel af? Gebeden. Dat ja, had beter kunnen sturen. Het is doodzonde van die wagen. Uh, geen doodzonde, maar een dagelijks. Het <laughs> gaat wel om een ernstige zaak, maar niet met volle kennis. En uh, zeker niet uit vrijwillig. Oh. Ja, Dank je wel, Trust. Het wordt hoog tijd dat ik je broers leer rijden. Dan kan hij in die tijd misschien leren preken. Wie <laughs> ja. zat Ja, Erik heeft gelijk, hoor. Je hebt schitterend gepreken. Tante Dora zal tevreden, oh. je ja. wel. Wat hoor ik slangen? Is maar zie? Maar nee, meneer Pastoor, een beetje kou op de blaas. Je moet eigenlijk half uur ruïneren. Is de dokter geweest? Ja, hij was aan de deur, maar ik heb hem doorgestuurd. Is dat nou wel verstandig? Ja. Ha, de dokter praatte luiziek en ik praatte gezond. Uiteindelijk beslist om te doen Ik ga even naar Van de School. Die, die heeft me een paar schuren beloofd voor mijn nu zingen. Gaat het, Katrien? Natuurlijk meneer pastoor, ik kan mij niet druk wezen, dat dus weet u wel. Ik dank je door, ik zie je nog Ja, ik kon het bijna niet geloven Marie Katrien. Ze zat kaarsrecht in de beste Japon, maar ze had een gezicht of ze zeggen wel: daar kijk je van op. Hè. Voor een vrouw als zij een goede dood, ze Ja, maar de wereld wordt klein om ons heen dan, groot, ja. groot, en Groot, ja. ja. Heb je er nog eens over nagedacht? Je toekomst, de winkel. Dat heb ik. En... Ik doe het. Wat? We praten er nog wel eens over. Dus maar wacht daar niet te lang mee. Hè? Ja. Dag moeder. Dat is ook ja, we hebben elkaar toch pas gezien. Ja. Ik zeg graag dag, moeder. Ik heb het zo lang niet kunnen zeggen. Ah, oh. uh, slangen. Dat is aardig dat je gekomen bent. En je weet wat ik je beloof. Oh daar niet van van, van der Schoor. Dit is uitsluitend meeleven. De zaken komen later. Ja. Hm? Ja. Nu is het met Klaasje? Als ze doorgaat mag ze wel de zomer naar huis. Dat is goed nieuws. En uh, kan ze dan weer lopen? Nee. Oh, dat is moeilijk voor je. Alles wendt. Ja. Zeg wat heb ik gehoord? Ben je van plan om mijn werker te worden? Als Klaasje terug is wil ik goed verdienen. Hoe ja, weet jij dat dan? Van je broer? Jacob. Nee, Lambert. Spreek je die wel eens dan? Die komt zo wel eens aanlopen, ja. Sowieso. En je dochter, is die al nou vies? Nog niet, nee. Sowieso. Zeg, als ik meewerker wil worden, bij wie moet ik dan nou zijn? Zitten we toch een beetje de klat in, concurrentie van het buitenland? Ja, dat vraag ik niet, maar bij wie moet ik nou zijn? Kijk, in ieder geval niet bij mij, Bonte, ik ben geen directeur. Sorry. Wat zegt u? Neemt u me niet kwaad? Ik geloof dat ik me nog niet aan u heb voorgesteld van een branden. Dat zal wel komen omdat ik niet katholiek ben, heer Waarde. Ik ben Tineke de Waal. Afkomstig zo te horen van boven de Waal? Ja, uit het heidense beeldhoven. Ik wist niet dat daar uitsluitend heidenen wonen. Wel veel liberalen waarschijnlijk. Nou logeer ik toevallig bij de missionarissen van het Heilige in Stijn. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ik van dat plan ben. Dat zou uh... ook geen zin hebben, eerwaarde. Ik ben niks en ik blijf niks. Ik kom alleen even de schoonvader van mijn baas condoleren, Poraki de conscient. Natuurlijk, u bent de van ingenieur. Uh... De toch? Gaat u een licht op? Ja. Tot genoeg, eerwaarde. Ja? Ja. Weet je wie dat is? Uh, ja, een knap ding. Is dat niet brutaal? Je zou het ook moedig kunnen noemen. Ze heeft een zondige. Nee, ze is niks, zegt ze. En wie niks is, is ook niet die staat tot zondigen. Onfatsoenlijk, ja. Handelen in strijd met de burgerlijke moraal. Ja, maar zonder Erik kan je pas als je Gods wet kent en die vrijwillig overtrekt. Ik vond het mijn plicht toch even acte de présence te komen geven... ...om u sterkte te in deze moeilijke dagen. Ik dank u voor de wou. Mijn schoonzuster was in de leeftijd een zeer sterke... ...en ze is waardig gegaan toen de tijd gekomen was. Zoals een zeer sterke vrouw betaalt. Een voorbeeld dat naamvolging verdient. Ik ben geen zeer sterke vrouw, meneer van der Schoot. Dat verweet ik u niet. Ik ben in mijn leven ook niet een toonbeeld van kracht geweest. En dat is niet erg zolang we er anderen niet mee duperen. Trouwens, ik meende, en daar had ik respect voor, dat u het vorige jaar uw ontslag genomen had. Dat heb ik. Hij heeft het niet geaccepteerd. Als u werkelijk weg wilde, had u het gedaan. Ik wilde niet. Ik vond dat ik moest. In ons geloof is het huwelijk een sacrament. U had het initiatief moeten nemen en u had uit zijn leven moeten verdwijnen. Dat kan ik niet, ik heb het geprobeerd, ik hou van u, ik ben ook maar een mens. Het is misschien nog niet in u opgekomen dat mijn dochter ook maar een mens is. U bent bezig haar leven kapot te maken en het zijn te verwoesten uit egoïsme. Ik zou respect voor u hebben als u de kracht kon opbrengen om de moeilijke weg te kiezen. En hoe zwaar die is, dat onderschat ik niet. Niettemin, u wenst mij sterkte, ik zou zeggen insgelijks. Excuseert u mij. Pardon, dat dat daarbuiten staat, is dat van u? Ja, sta ik in de weg? Nee, nee, nee, nee tenminste niet. Maar, uh, ik, mijn wagen is in botsing gekomen met een kippenrok. En nu moet ik naar een bevalling. En u was mijn vraag of u mij Natuurlijk, mijn naam is Tineke de Waal. Maar in een gat als dit kende u me waarschijnlijk al met naam en alle toename. Spijt me dat ik nog nooit op uw spreekuur ben geweest, maar ik ben al eenmaal nooit ziek. Nou, dat is een goed begin, na een moeilijke canossa. Hm? Canossa? Ja. Ah, u kent die uitdrukking niet. Hendrik de Vierde, Hooms koning van het Duitse Rijk. Die moest een paar eeuwen geleden een vernederend boete naar Canossa maken... ...om de paus Gregorius te ontmoeten. Om zijn excuus te maken over een of andere stoutigheid. Ik beschouw dit bezoek niet als vernederend en het was zeker geen boete. Ja, flink zo. Om met Bismarck te spreken naar Canossa, gehen bier niet. Ja. <grijpte> ja, ja. Ja, Wat vinden? Ja, ja. ja. Dat is heel belangrijk. Zoete sherry is vergif voor mij. Ik heb het zo goed gedaan. In de kaart? Ja. Zullen we er maar? Niet liever dan dat. Dat probeer ik maar. Hoe durft het? Doe ja, nou! Geen cijfers alsjeblieft. Laat ze de dokter maar in palmen die slet. Ik wil niet hebben dat je dat zegt. Nee, allicht niet. Geestelijk. is een We om ons op die organisatie vast te wachten. Die komt er zeker niet vast. Dat is een waar woord, meester. Ja. Maar iets anders. Ik hoor van. Katrien, dat u een toneelstuk schrijft. Oh, nee, nee, nee, nee. Daar ben ik sinds kort mee opgehouden. Ah, ah, ah. Niet te moeten opgeven als het niet gaat. Het is af. Oh, bravo, bravo. En wanneer gaan we het zien? Nou, misschien op de eerstvolgende katholieke dag. Of als de Maurits nog even wacht met de eerste kolen, dan heb ik een finale in gedachten die een eerbetoon is aan de Noestedelvers van het zwarte goud. De Noestedelvers van het zwarte goud. Daar moet je een poëet voor zijn. Hm? En wie gaat het spelen? Uh, eigen volk, meneer Pastoor. Ja, ja, ja. Limburg oh. beschikt over veel talent, oh. Waarvan meester Borgaert de exponent is. Oh. Oh. tot ziens van de voor. Graag, meneer. Wat dus is bedankt voor uw het Natuurlijk. Nee, maar is echt mijn Ja. ja. ja, ja. ja waar komt u? Nee. Ja. Oh, ik? Waarom oh, vraag je niet aan kapelaar de Odenkerk? die houdt niet van vergaderingen. Hoewel, het is eigenlijk meer een praat, aan. Misschien kom ik wel, Euse, maar van de Brand heeft meer durf. Een grotere bek, bedoel je? Wanneer, waarover en waar, Euse? Eh, donderdag om 8 uur in de keizer. Het onderwerp is de jonge werkman. Zo jong zijn wij anders niet meer. <laughs> nee, maar ik ben de adviseur en u komt als uh, belangstellende deskundige. Oh ja. mm -hmm. Het is brood nodig, want de laatste drie jaar hebben we 500 leden verloren. Oh, ja. Zullen we dan maar? Ja. Ja. Weet je wat de lijfspreuk van uh, kapelaan van de Branden is? Wat mot, mot. Het is geen woord dat hij. Ik moet zo langzamerhand eens terug naar de brouwerij meten. Natuurlijk. Ga maar. Kan ik wat voor je doen? besteed een beetje aandacht aan vader. Dat hoef je me niet te vragen. Je weet toch ook over je denk? Vader, zei ik. Waar is Johannes? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik had nog wat tegen hem willen zeggen. Waarom? Er valt immers niets meer te zeggen. Nou dan. Ik ben altijd nogal een, een handige stuntel geweest. Tegenover jou, tenminste. Je weet hoe dat komt. Ik ben zelf ook niet al te vlot. Ga nu maar. Ik heb in godsnaam maar een huurauto besteld, hij komt. Ja. Hier is je mantel. Ik neem afscheid. Tot ziens. Tot ziens. Maar komt toen eindelijk eens een keertje kolen uit die put van je. Eerdaad, ik waarschuw je wel. Een historisch moment. Zeg dat wel. Ook voor je vrouw? Ja. Je mantel. Gaan jullie al? Ik moet naar kantoor en ik moet Mieter eerst nog naar Sittard brengen. Ik blijf hier. Hoe bedoel je? De rommel opruimen. Ach, het is de onzin. Eh, trusje Katrien zijn er nog. Ik laat u nu niet alleen. Dan zie ik je wel. Ja, vlug! Ga maar! Kozen bij vader. wat ik gekregen heb voor het museum, de stoel van tante Dora. Als je beter bent, mag jij erin zitten. Geen haar doel. Waarom niet? Jij bent iets minder dan zij. Ja, maar ze is erin doodgegaan. Nou, dat zegt niks. Ik zit en ik leef nog. Oh, alsjeblieft, als Venus, gaat eruit. Zet het maar in het museum. Dat is bijgeloof. En dat is de zonde tegen het eerste gebod. Wat is dat? Wie hebt dat gedaan? De kaboutertjes. Ben jij je bed uit geweest? Nou, oh, ze niet mooi. Ja, mag je bed niet uit. Ik deed om je te verrassen. Zo gauw je beter bent, gaan we het openen, Marieke. En dan laat ik zelfs mensen binnen met vrije entree. Maar we zetten het offerblok voor de deur, dat ze er bijna over valt. Nou, Peter, een open schaal, met een paar gulders te reden als lokkers. Dan durven ze niet minder. Menselijk opzicht heet dat. Klein loeder. Ja, dat zei de baron ook altijd. In het Frans, petit kanaalje. die. En dan kneept hij me. Waar? In mijn wang. Nooit ergens anders? Nooit. Adel is adel. Ik ben niet van adel, Marieke. Ieder mens is van adel, zolang hij in staat van genade is. Jij hebt Andrina nooit gekend. Waarachtig wel, donker was ze. Ja, Bertus Leekopper. Van Bertus heb je je anders niet veel aan getrokken. Nee, ik heb hem nooit kennen vergeven dat die Handrina bij zijn geboorte heb laten verbloeden. Ik wou niet kwijt. Ik wou er het liefst opzetten. En dat deed ik vaak met buizers en wezels toen ik nog stroopte. Maar ik had geen centen genoeg voor de spullen. Handrina was nogal groot, hè? Toen ben ik een kuil gaan graven achter in de boomgaat. S'nachts. Maar toen ik vijf voet diep zat, zijn ze naar het huis ingegaan en hebben daar stiekem bij gehaald. En sindsdien heb ik niemand meer binnengelaten, geen mens. Nee. Oké, oh, oh, nou heb ik jou. Maar als je maar weet dat ik ben niet laat opzetten. Nou, al ligt niet. Jij leeft, maar Andrina was dood. En toen wist ik toch niet dat ik zelf over krachten beschik om mensen te genezen. Met Gods hulp. Met Gods hulp? Als je dat wel weet. Oh, ja, ik ben er dankbaar voor. Dat zal. Lees nog maar eens voor uit het boek van meneer Kapelaan. Waar waren we? De zon is zo goed. Wat vind je aan de zon, zei Pluizer. Het is niets anders als een grote kaars. Daar, voorbij dat blauwe onder en boven ons, is het donker. Koud en donker. Daar is het nacht, nu en altijd. Nacht van de eeuwige duisternis. Die dat geschreven heb is een ongelopige. Doch die woorden hadden geen invloed op Johannes. De stille, warme zonnestralen doordrongen hem. Er wordt geklopt. Niks mee te maken. En vervulde zijn hele ziel. Het werd licht en vredig in hem. Pluiser nam hem mee naar... het zaak. Dat is de hond van de kapelaan. Die kunnen we niet buiten laten nee. gaan. Nee. Een hond is een hond. Ja, ja ik heb hem vandaag teruggekregen wat van kapelaan van een Branden. Helemaal afgericht. Als ik bijvoorbeeld zeg, pak ze. Nee, nee, hij meent het niet zo lang, hè. Hij dacht dat ik echt zei, pak ze Kom, stinnen, kom. Ja, ik hoorde dat Marieke ziek was. En uh... nou, Kappelaar, een beetje pap op de hand. Ik kom je maar Zo, Marieke. Zo, wat moet ik horen? Oh, niks zo, meneer Kappelaan. Nee. En als Rosine, die zo'n stuk erg zat, had ik al lang weer in de kerk geweest. Oh. En uh, wat zegt de dokter? Die zei het niks. En die heeft ook niks te zeggen. Hij is aan de deur geweest, maar ik heb gezegd vandaag niet. Want, en hoe lang ben je nou al ziek? Oh, maar ik ben niet ziek. En dat is nu vandaag op de kop 4, Ja. Weten jullie nog, dat ik een paar jaar geleden heel erg ziek geweest ben? Ja. Wie heeft me toegeholpen? God. God. Juist, juist. Want God heeft ervoor gezorgd dat ik de hulp kreeg van een goede dokter. Juist. Maar God heeft er ook voor gezorgd dat Marieke mij kreeg. Ja. Oh, maar dat is uh, nog niet hetzelfde. De dokter heeft ervoor gestudeerd. <laughs> en bij mij is het te gaven, dus wie is beter lap? Als je nu de dokter zou vragen, maak me eens een paar mooie passende klompen. Wat zou die dan zeggen? Nou, dan zou die zeggen, dat ken ik niet. Oh. En terecht, want dat ken hij ook niet. Plan, mijn Mijnhandrina had een dokter, maar ze ging dood. En het kind was zo simpel als het achterend van een varken. En Klaasje Wenink, een half jaar in dat Academie van Leien. Had jij er kunnen genezen? Wie, wie weet, maar ik heb de kans niet gekregen. Trouwens, ik, ik, ik, ik doe niks. Onze lieve Heer doet het. Ja, dat is een gevaarlijke redeneringsslangen. En stel dat Marieke iets ernstigs zou hebben, een ontsteking of, of een kwaal. He? De dokter zou dat ontdekken en een geneesmiddel voorschrijven. Zoals kruiden. Die verzamel ik zelf in de zomer. En, en dan droog ik zijn, ik trek er thee van. Lieve vrouwen, bedstro, leperblad, blad, Sint-Jans, kruid, vingerhoed, kruid, oh, en, eh, Weet jij zeker dat die allemaal heilzaam zijn? Wat God in de natuur laat groeien, is heilzaam. En dat geef je zomaar, zonder te weten waar het voor is? Ik weet verdomd goed waar het voor is. Waarvoor dan? Voor de gezondheid. Oh. Marike, als ik mijn hand op jouw buik leg, wat gebeurt er dan? Dan gaat het open. En als ik het niet doe? Ja, dan, dan moet je niet nijdig worden, de Wieners. Hoezo? Ja, je bent altijd zo trots als ik zeg dat het over is. Dan belazer je me. Oh, nee, nee. Nee, ik vind het heerlijk als je je hand op mijn buik legt. Het doet me goed. Ik herinner me nog, Cavalaan, dat ik u hier op de Holleweg tegenkwam. ...en dat u verrekte met permissie van de koppen. Ik leid mijn hand op uw voorhoofd. Ging het over of niet? Ach, weet je, slange... ...de hand van iemand die het goed met je meent... ...doet altijd goed. Dat is een beetje Gods hand. Geleerde mensen noemen dat suggestie. Hm? Maar pijn wegnemen, dat is niet hetzelfde als genees. O, maar daar heb ik mijn thee voor. Heb je die al gegeven? Zo lust het niet. Ik heb er geen verstand van, maar uh, of uh, vingerhoedskruid helpt? Nou, baat het niet, dan dus schaadt het niet. Huh? Hoe weet je dat? Wacht nou met die thee tot de dokter geweest is. Ga wel door met je handopleggingen, want uh, als die niet baten, schade doen ze zeker niet. Maar geef de dokter de kans de oorzaak van de pijn op te zoeken en zo mogelijk weg te nemen. De, de dokter is neidig dat ik hem niet heb binnengelaten. gelaten. Nee, nee, nee, nee. Hij begrijpt het wel. Hij is bereid terug te komen. Zo, nu Goed. heb je de kans. Dus ik zou zeggen, pak ze. Eet, Laat de dokter dan maar komen. Dat het is toch maar een feit? dat er steeds meer arbeiders in de gemeenteraad gekozen worden. Juist! Yes. En is zelfs de arbeider Harry Heijmans er niet om de Limburgse belangen te verdedigen in de volksvertegenwoordiging? Oh, yeah. Maar het is toch ook maar een feit dat er hier vanavond weer priesters en oude kerels zitten om te praten over de jonge werkman? Ja, maar jij bent het tenminste, hè? <lacht> ja, maar ik ben geen jonge werkman. Oh nee? Wat ben jij dan? Weet ik dat? Krijg je hier boekhouden? Nou, dan ben je toch een arbeider? Ja, als je het zo opvat, is Poels ook een arbeider. En de ruisende Berenbroek ook. <tie> maar een arbeider is nog geen werkman. Zeg, hé! Hey. Op tweede Pinksterdag 1916 was ik erbij toen de Diocese Bond de Jonge Werkman werd opgericht. Toen waren er zeker honderd jongelui die eens driftig schreeuwden dat ze er een machtige bond van zouden maken. Zeven jaar later zit er anderhalve blaag die zegt. Ik ben geen werkman. Wat ben jij dan? Het is noodzakelijk een arbeider, maar eigenlijk een jonge huur. Ik ben dan ook geen lid van de Bond, kapelaan. Drie jaar geleden waren er 1325 leden. Nou, nog pak ik weg 800. Hoe komt dat? Ik heb de indruk dat de Nederlandse gewoonte om iedere eenheid ogenblikkelijk te splitsen er geen goed aan heeft gedaan. Daar is Rome mee begonnen. Eén God was niet genoeg, nee, daar maken we er drie van. Beninklet er niet over dingen waar je geen verstand van hebt. De drie-eenheid is één God bestaande uit drie goddelijke personen. Ja, ja. Zo lust ik er nog wel eens. Maar dan in drie glazen. Ik wou dus zeggen... Ik wou dus zeggen... dat de standsorganisatie, de katholieke werkman... al in 1913... ...besloten heeft tot een splitsing in drie afdelingen. Het patronaat, de jonge werkman en de werkliedenvereniging. En ik vind dat dat achterwege gaat moeten blijven. Omdat u nou eenmaal niet in standsorganisaties gelooft, Boongaerts. Nee, want ik geloof in loonsverhogingen, ja, ja. betere sociale zorg en kortere werktijden. Dan wat pools beoogt. Dat is mooi, maar is niet realistisch. Als een arbeider mag kiezen tussen de kerk en de bioscoop, dan kies hij nou eenmaal... Pola Negri! <lacht> en als ik mocht kiezen, dan koos ik voor allebei. Maar de meester heeft gelijk. Het succes van mensen als Troelstra, Dommela Nieuwenhuis, de leren van Marx en Engels, is te danken of liever te wijten aan de door het liberalisme geschapen landtoestanden. Ja. Zoals altijd heeft iedereen weer een beetje gelijk. Natuurlijk heeft het geen zin de mens geestelijk te hervormen... en dan maar te hopen dat onze lieve heer voor de sociale verbeteringen zal zorgen. Maar wat Poels wil is dat samen met die broodnodige verbeteringen... de mens ook in geestelijk opzicht hervormd wordt... in overeenstemming met zijn cultureel en intellectueel niveau... Godzame, pastoor, dat is nou wat je noemt een deftige zin. Een dubbele jongen voor meneer pastoor. En hij is nog voor niks ook. Als, als ik, ik dat eindelijk mag zeggen wat ik had willen zeggen. Ik geloof dat het patronaat en de jonge werkman niet gesplitst hadden moeten worden... ...omdat hun taken in elkaars verlengde liggen. Het patronaat kan de katholieke opvoeding... ...en de maatschappelijke vorming van de rijpere jeugd nu niet voltooien omdat de jonge werkman die taak halverwege overneemt. Dat vraagt erom dat ze elkaar tegenwerken als het resultaat niet bevredigend is. Hé! Hey, weten jullie hoeveel partijen er vorig jaar de verkiezingen meededen? 48! Kleinste land van de wereld, 48 snippertjes. Ga dan naar Duitsland, man! Ik heb nog 1 miljoen mark, die kan je voor een gulden van me overnemen. Maak ik nog winst ook? <lacht> Wat heeft dat gouden hoer voor zin? Natuurlijk zitten er weer drie priesters bij om de touwtjes van Rome strak te houden. Maar is zo'n wonder dat die jonge werkman het verdampt om zich op te laten hangen aan de leiband van dokter Poels? Weten jullie wie die hier ontbreekt? Mijn vader. Die wist wat hij wou. En die huichelde niet. Die durfde tekeer te gaan tegen Poels en zijn zogenaamde tijder. Maar ze hebben de grond onder zijn voeten weggehaald. En er een modderpoel. Een modderpoels, zijn mijn vader van gemaakt. Mijn vader was een werker. Met zijn koppen en met zijn handen was hij een werker. Een kapitalist. Een liberaal. Wie zei je dat? Kapitalisten zijn uitzuigers. Ze verrijken zich ten koste van ons. Houd je het smoel, Klaas. Hij is donker, Doris. Dus trek het je niet aan. Zeg dan dat hij het terugneemt. Mijn vader heeft ze nog nooit verrijkt, Ten kosten van wie dan ook. Moet ik wat terugnemen voor een veentje dat zijn eigen te deftig vindt voor haar werk, man? Dat had je niet gezet! Oh nee, moet jij me die snotnet verdedigen? Omdat hij toevallig bij jou was ingetrouwd? Terwijl je al lang blij was hij op fatsoenlijke manier van je dochter afkwam. Terwijl jij er zelf... Gatverdomme! hier is moe, weet ik. Nee, hou op! Vemoei je niet mee voor de slachtrok! Laat ah, het glas glas geen uit. Ja. en dan eruit. Ik zal de politie heel lekker gang brengen. laat maar! Ik het naar de politie. Wel liever een dokter. Ja. Pas op, pas op. Kom aan, ja. ja. dat je er bent. De hele avond geen woorden. Nou dit. Als jij nog eens wat weet met je praatavondjes. De dokter komt eraan. Hou er rekening mee, hier geen praatavondjes meer, hè. Een hoop rotzooi en voor geen vertering. En kom nou. Nee, nee, nee. Alleen orde, alleen orde. Zo, in die kroeg had ik te weinig licht. Daar heb ik het in het klad gedaan. Nu hebben we het in het net. Hm? Blijft het een litteken, dokter? Ah, ik hoop van niet. Maar dat weten we pas zeker als de hechtingen eruit zijn. Hm? Een geeft altijd iets krijgshaftigs, moet je maar denken, Erik. Voorlopig niet praten, kapelaan. Hoe minder u praat, des te meer kans dat het geen litteken blijft. Heb je nog pijn? Ja, kom maar, kom. kom. Ken, ken jij die mop van die missionaris die gemarteld werd door kannibalen? Uh, zijn confrater gaat naar hem op zoek en vindt hem vastgebonden aan een boom met een pijl dwars door zijn mond. Vraagt die confrater, doet het pijn? Zegt die missionaris, nu? Nee. Alleen als ik lach. Oh, het spijt me, maar die, maar die mop is zo hard. Ik dacht dat hij hem wel oh. kende. Hoe moet het dan nou met het eten, dokter? Nou ja, voorlopig alleen maar vloeibaar. Maakt u maar een goede bouillon, vruchtensap, melk, wijn mag ook. En gebruikt u daar dit maar voor. De mond zo min mogelijk bewegen. Erg vervelend, maar ja. Laten we maar blij zijn dat het betrekkelijk goed is afgelopen, hè? Ik zal u een recept geven dat u een paar nachten goed slaapt. Heb je in ieder geval de tijd om in je dagboek te schrijven? Slot? Slot, Marieke? Ah, u weet hoe het met Slot, Marieke is. Nou, niet zo goed. Dankzij u hebben ze me toegelaten. Ik denk dat operatief ingrijpen noodzakelijk is, zo gauw mogelijk. En weten ze dat? Ik heb het hem verteld, hij niet. En? Hij weigert. Pertinent. Ga jij morgen nog eens met hem praten, hè Erik? Nee. Ga zitten mensen. Ja, Door. Zitten. Kom je dan. Zou ik er vast in schenken, jongens? Ja, ja, ja. Kan ik zou ja. zeggen, maar wel. deur is, komt zo. Jullie raden nooit waar die mee bezig is. Nou. Met een klant. Tis niet nou jongens, dat moet je wel niet denken. Hier door staat een doos naar buiten. Er staat de automobiel. Ach, gaat weg is dus een doos met playpapiers. Oh, okay. okay, kijk eens even, een hele ham. En er staat nog een dozijn blikken zal klaar. Hé, hey, hij rekent af met een briefje van honderd. Ja. Het zijn er twee, kijk dan. Oh. Laat maar zitten, zegt hij. Ja. Goed, 200 gulden. Oh, kom nou hier. Jullie zijn toch geen kleine kinderen? Binnen? Pas niet, moeder. En een borrel wilde wel in. Ah, nou, Meegebracht ja, ja. uit Amsterdam. Alsof die prachtige tulpen nog niet genoeg waren. Ik verdien wat bij, moeder. Ja? Hulp bij huiswerk voor middelbare scholieren. Als het zo doorgaat, dan kan ik binnenkort mijn eigen kamer betalen. Ik ben trots op. Op jullie allemaal. Was het een klant, Doris? Ja. Ik kwam namens kapelaan van de Branden, van de Paters van Steen. Hij heeft een feest, omdat hij een jaar logeert. Zeg, oh. ah. is die van de Branden zo rijk? Daar krijgt geen mens hoogte van. Maar het is leuk meegenomen, hè? Nou, moeder. Ja. Dan zitten we weer voor het eerst allemaal bij elkaar. En ik zou zeggen: Proost. Proost, moeder. Oh hier. Kan al bijna niet meer praten. Nou, niet meteen vol schieten, moeder. We weten best waar je aan denkt. We zijn tenminste onder ons voor het eerst zonder pottenkijkers. Zelfs de geestelijkheid schittert door afwezigheid. Hey, hey, hey, hey. Oh, oh ja, op een figuranda. Broeder Peter. Jongens, moeder heeft het woord. Pardon, nu weer eens een keer niet kwalijk. Nee, nee hoor. Ja. Dan zitten we weer voor het eerst... met z'n allen rondom deze tafel. En ik dacht ineens... moest eigenlijk een lege stoel staan. Want hij is er nog steeds. En toen jullie daarnet allemaal tegelijk riepen... Proost. Deze tafel. Die heeft vader zelf getimmerd. Dat was toen Peter geboren werd. Peter, die nu bijna diaken is. Sub, moedig. Sub, ja, dan. De vijfde zoon. En vader zei... Ik heb nog een mooi brok uitgewerkt eiken voor tijd dat ik een gezinstafel timmer. Een grote, ronde tafel. Met alle jongens rondom. Zodat ze goed kunnen zien dat de een niet meer of minder is dan de ander. Ik oh. nog zagen en timmeren. Hij zong erbij. Zo lelijk zong hij. Zo ontroerend lelijk. Hees, vals en hard. Maar zo verschrikkelijk lief en blij en oprecht. Al met al ben ik een gelukkig mens. Ik zal niet huilen. Ik zal niet zeggen, Karel, bijna dokter. Of Peter, bijna priester. Ik heb zeven kinderen gedragen. En deze tafel is een symbool. Het is een van de weinige dingen die overbleven van de Catharina Hoeve. Een mens moet afstand kunnen doen. En dankbaar zijn om wat blijft. Over een paar weken komt mijn jongste kind thuis. Een kind wat ik niet zelf gedragen heb. Maar wat me zo dierbaar is. Een voorbeeld van dapperheid en blijmoedigheid. ja. En Doris en ik zullen een Klaasje ontvangen zoals ze verdient. En ik? En ja. ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Jullie zijn allemaal een grote steun voor me geweest. Jullie weten wat er gebeuren gaat. Ik heb de zaak overgedaan aan de coöperatie. Doris blijft voorlopig overdag helpen tot Lambert ingewerkt is. En er komt tijdelijk een vakman uit Sittard van de coöperatie voor toezicht. Lambert blijft hier wonen. En Doris en Klaasje en Jacob en ik gaan wonen. Ik heb hier een foto. Kijk. De meesterbrouwer van Van der Schoor heeft er gewoond. Ik heb het kunnen huren voor weinig geld. Blijft natuurlijk eigendom van Van der Schoor. Het ligt buitenaf de kant van Urmond op. Een stukje land bij een schuur en een kippenhok. Het is geen reden om te juichen. Maar je kunt ook tevreden en gelukkig zijn zonder te juichen. Het is misschien een stomme vraag, maar waarom blijft u niet hier? Ja. Ja, dit is uw eigendom en dan trekt u naar een huurhuis. Waarom nou? toen nou. Nou, ze zien niet gelukkig. Laten we het daar maar ophouden, hè. Ben jij niet bang, Lambert? Alleen in zo'n groot huis? <lacht> <lacht> Lambert zal niet lang alleen blijven, hè, Lambert? Oh, nee? Goed, hey, hey. zo. Wie is dit dan? zou je wat zien? Ja. De vader is partier bij de staatsmijn. Ja, kwaadje heus, Doris, ja. komt Klaasje voor of na de verhuizing weer terug? Daarna, natuurlijk. Ja, ja. Maar kan je nu nog wat vertellen? Ik heb vanochtend een brief van haar gehad. Een brief met groot nieuws. Ze mag volgende week voor het eerst in een soort looprek proberen te lopen. Ah, oh. oh. gelukkig, dan is het niet waar ik bang voor was. ze de dokter spreekt. Waar was jij dan bang voor, Karel? Multiple sclerose. Je bent Dat klinkt niet erg loor. Jezus man. Je wilt toch dokter worden? Leer dan eerst je smoel te houden. Ben je nou eigenlijk klaar, wijk? Schiet nou toch een beetje op. Ik voel me niet goed, Katrien. Wat is er dan? Heb je van ja genomen? Ja, alles, zuiveringshout. Soms gaan mensen ineens dood, weet je dat? Te veel spanning en weg. Wat voel je dan? Niks, voel ik maar wat. Voel eens. Koud, koud en klam. Hm. Ja. Zenuwen. Zeg, zou ik dan toch maar een borrel nemen? <tie> Als je één keer een excuus hebt gehad, dan is het nu wel. Het is uitgekocht, heb ik gehoord. Vreselijk. Er schijnt zelfs iemand van de directie van de staatsmijnen te komen. Ja. Proost. Proost. Het is over half acht. Ik ga naar bed. Die stenkofinale die had ik weg moeten laten. Die is niet goed. En het koor kent hem niet goed genoeg. En er is geen aanleiding toe, want er is er geen kooltje boven gekomen. Nou, dat is niet jouw schuld, maar die van de ingenieurs. Die we hebben een hoofd lijkt me vol met andere dingen. Ja, arme mythe. Katrien. Zeg dat je van me houdt. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik ben totaal ontredderd. Ontredderd is goed. Hou van me, Katrien. Hoe kan ik halen van een man die op het laatste moment terugdeinst voor zijn verheven taak? Hier, voor mijn hart. Goed dan. Dan ga ik alleen. Goeiedag. Nee. Katrien, Katrien, wacht nog even, ik ga mee. Doe je boord om? En je vertel ze wel. Ik was graag gegaan naar dat toneelstuk van de meester. Maar dan gaan we toch. Nee, nee, want als de dokter ons ziet, dan grijpt hij je. Hij sleurt je naar het ziekenhuis en hij snijdt je open. Ja, en dan haalt hij dat ding eruit. Een kindachtig ding. Dat er altijd een stieker op de loer heeft gelegen. En stilletjes is gegroeid. Tot er geen plaats meer over is. Hou toch je bek. Maar waar waren we? Schotten, schotten. Met een blijde kreet van geluk en verlangen snelde Johannes naar de geliefde verschijning. Doch zij verhief zich en zweefde voor hem uit. Luister je. Johannes wilde zich ook verheffen en zweven, zoals toen en zoals in zijn droom. Doch zijn voeten trokken de aarde en zijn tred bleef zwaar op de glazige grond. Heb je pijn? Ik zeg pijn. geen zweet volbracht het zwarte goud rijst uit de schachten Als begon, streden stofbegruiste werkers, onbevreesd met hun houweel, en vlochten uit de kerkers enig glanzend zwart juweel. Ziet hoe kapitaal en arbeid, scherp verstand en mannenkracht, ontoegonkelijke waarheid onderwierpen. Macht. Maar dit alles heeft geen waarde, leidt God hand de werkers niet. Zijn Grugolf beheerst de aarde, zonder hem geen antraciet, Zwarte Zijt gij God, vroeg Johannes. Noem die naam niet, zei de gestalte. Noem hem niet, want de zin ervan is dwaling, de wijding tot spot geworden. Wie mij kennen wil, werpen die naam weg en luisteren naar zichzelf. Luister je. Hey, hey! luister je. Marieke. Van de Maurits dat gelijk met de finale van dit indrukwekkende spel geschreven door meester, ik mag nu wel zeggen Grootmeester Bongaerts, uit Schacht 1 vanuit een diepte van 391 meter naar boven is gebracht. De eerste steenkool. ...moeten de ogen verhelderen die mij zullen zien. Dan zal ik u verschijnen en gij zult mij herkennen. Als een oude vriend. Wat, wat zijn dat nou voor grapjes? Een, een oude man zou wel een schrik maken. Herinner ik me als de dag van gisteren dat er nog laat gebeld werd... en een meneer met een, met een grote pet op en een uilenbril vroeg naar de garage. Maar wie had in Geleen ooit van iets anders gehoord dan van de hoefsmid? <laughs> maar ja, ja het, was, het was een nette kerel en tegen de bakstenen. Dus ik heb hem binnen gevraagd en koffie gezet. En... Toen zei hij dat hij voor de mijnbouw kwam. Dat was in de zomer van 1915, een kleine acht jaar geleden. En in die tijd heeft dat smalle kereltje een gat gegraven van 400 meter diep. Dwars door onze kostelijke Limburgse bodem. Dwars door, door zand en grind en water en door gletsjerpuin. ...tot waar de bossen en fossielen van miljoenen jaren her... ...plotseling uit hun slaap gewekt werden. Want daar stond diezelfde vent van acht jaar geleden en die zei... Hoor, wakker, jullie zijn geen bossen meer... ...want God heeft dat antraciet van jullie gemaakt... ...de mensen hebben het koud en ik ben niet voor niets katholiek geworden. <lacht> en nu is het zover. En ik zou niet de aangewezen persoon zijn... ...om hem ermee geluk te wensen als ik niet toevallig die avond alleen geweest was en die kerel met die stofbril had binnengevraagd. Zo wonderlijk zijn godsbestieringen. Gelukkig, ingenieur. Zwarte werkers van de heil. Hoe kan een levende ziel in de zijn? Zo koud. ben maar.